Gisteren heeft Chavez de luchtaanvallen van NAVO-troepen scherp veroordeeld. Hij noemt het onbegrijpelijk dat de coalitietroepen Kadhafi met bommen ten val willen brengen.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 Dag en nacht en wij daartussen van 2 tot 4. Nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. 25 jaar na de ramp komen Tsjernobyl-kinderen nog steeds naar Nederland. Onze 15-jarige verslaggever maakt er een kunstbende van. En u als Nederlander bent wereldkampioen. En waarin? Dat hoort u zometeen. De muziek komt vandaag van Doghouse Roses. Welkom terug bij... Nog steeds wakker Nederland. Met Kasper Meijer en Erik Nusselder. En als u met ons wilt communiceren, dat kan. Gebruik daarvoor Twitter. Onze naam is @redactiewnl WNL. En u kunt ook de hashtag WNL in uw berichtje neerzetten. En dan zien wij dat ook. We zijn benieuwd wat u vindt van het programma. Ja, we beginnen dit tweede uur met natuurbranden. Want nu de brand in natuurgebied Vochteloo Veen in Drenthe geblust is... kan voorzichtig worden bekeken wat voor schade de brand heeft aangericht. Wat voor gevolgen heeft zo'n natuurbrand voor een groot natuurgebied? Een gebied dat de laatste jaren veel te maken heeft gehad met dit soort branden... is de Schorrelse Heide in Noord-Holland. Jeroen Pater van Staatsbosbeheer, u bent boswachter in de Schorrelse Duinen. Goedenacht. Ja, goedendag. Wat, wat betekent zo'n brand voor, voor een gebied? Um, ja, dat is een beetje verschillend uh, als je kijkt naar uh, hoe groot is zo'n brand. Uh, wat is de situatie qua uh, droogte? Kijk hoe droger het is, hoe uh, um, ja, meer invloed uh, zo'n brand heeft op de vegetatie, met name op de humuslaag. Mm -hmm. Wij hebben in de schoolse duinen dus meegemaakt dat er plekken zijn waar uh, gewoon echt alles verbrand is tot op het witte zand. Ja, dan is de schade natuurlijk wel uh, aanzienlijk die je uh, die hebt. Ja. Dan moet je dan nou weer helemaal vanaf nul beginnen in zo'n gebied? Ja, dan moet je feitelijk weer vanaf nul beginnen. In de van Duinen zijn ze nou ja, rond 1900 begonnen om dat witte stuivende zand vast te leggen. Omdat de mensen in de omgeving er last van hadden. Dat hebben ze dus gedaan met, vooral met dennen, omdat die daar het beste ja, kunnen groeien. Hebben ze van alles geprobeerd, een gat in de grond, turfje erbij, rotte vis, ander afval. Om die bomen maar ja, iets van voedsel mee te geven. En... Uiteindelijk ontstaat er dan toch een bos met een nou ja, humuslaag een, zeg maar gewoon een bosbodem. En dat is uh, ja, bij die eerste grote brand die wij hebben gehad, gewoon weer teruggezet uh, naar, naar nul. Ja. Hoe zit het eigenlijk met, met de dieren in zo'n gebied? Kunnen die op tijd wegkomen voor zo'n brand? Nou ja, grotere dieren die, uh, uh, die, die lukt dat wel. Uh, vogels kunnen natuurlijk uh, gewoon altijd wegvliegen. Ja. Maar uh, ja, zoals wat ik vanmorgen hoorde in Vochtloofveen waren uh, nou, ook bijvoorbeeld slachtoffers uh, slangen. Met name dan uh, ringslangen die gewoon zo'n brand niet kunnen ontvluchten. In de schorren duinen zagen we het vooral uh, dat het insecten waren of uh, zandhagenbissen. Slakken. Ik uh, was er verbaasd van hoeveel slakken er uh, in dat uh, nou, ja, droge duin uh, en, en heidegebied zitten. Ja, dat zijn dan de slachtoffers van zo'n brand. Wat zou u als ervaringsdeskundige de beheerders van het Veen aanraden om dit in de toekomst te voorkomen? Um, ja, dat is natuurlijk uh, heel moeilijk. Het is een groot gebied. Um, ik zou, ja, kijk, bij staatsbosbeheer wordt er normaal gesproken uh, ook gesurveilleerd in de gebieden... om te kijken of uh, nou, de regels die er zijn of die uh, nageleefd worden. Ja, je zou ervoor kunnen kiezen om dat... Uh, uh, bijvoorbeeld wat intensiveren of uh, gewoon sowieso met je werkzaamheden dus wat vaker een rondje door het gebied te, te rijden. En uh, ja, om in ieder geval zichtbaar aanwezig te zijn om, uh, om het op die manier te proberen te voorkomen. Komen er nog bezoekers of toeristen naar uw gebied? Is zo'n verbrand gebied wel interessant om te bezoeken? Uh, um... Nou, het is zo, de schoolsduinen zijn uh, uh, ongeveer 1800 hectare groot. In totaal, uh, als je alle branden bij elkaar optelt, is er uh, 120 hectare verbrand. Dus dat is, nou, ja, een 8 Een groot gedeelte daarvan, of, of een redelijk gedeelte, is alweer hersteld. Hè. Dan, moet je, dan moet je echt weten dat er brand is geweest. Mm -hmm. Dus ja, het grootste gedeelte van het gebied ligt er gewoon uh, nog prachtig bij. En uh, de branden die we nou, ja, de afgelopen tijden hebben gehad, zijn gelukkig allemaal uh, nou, klein gebleven... En de meeste mensen zullen, daar, ja, zullen die niet eens zien. Dus uh, wat dat betreft uh, is er geen reden om te zeggen van uh, kom niet naar de school of de duinen. Maar is er bijvoorbeeld ook sprake geweest van ramptoerisme? Um, wij hadden na de eerste grote brand, uh, ja om het nou echt ramptoerisme te noemen, het waren in eerste instantie waren het vooral mensen die, die vlak uit de buurt uh, kwamen die toch met eigen ogen wilden zien van uh, waarom moest ik mijn huis uit of uh, waarom was er zoveel brandweer. En, uh, en natuurlijk op een gegeven moment komen er ook gewoon mensen... die het op het nieuws hebben uh, gezien en gehoord... gewoon kijken uh, van wat is er nou gebeurd en hoe erg is het. Maar om wel echt te zeggen, die gedragen zich als, een, als een ramptoeristen... dat nou, vond ik nog wel hoor Ze waren ook gewoon geïnteresseerd van wat betekent dit nou voor de natuur... en uh, hoe gaat het gebied zich weer herstellen... Nee, dat is veel gelukkig mee. Oké, okay, goed. Dank u wel voor uw tijd. Jeroen Pater van Staatsbosbeheer, de boswachter van de duinen. Schorrelse duinen, moet ik mm -hmm. zeggen. Dank u wel. Graag Tot ziens. Ja, blijf lastig. Schorrel. Schorrelse duinen. Heel goed. Het is 8 over 3. Dit is nog steeds wakker Nederland. Elke dinsdag op woensdagnacht zijn wij er op Radio 1. Tussen 2 en 4 met het laatste nieuws. En de fijnste muziek. Doghouse Roses is vandaag bij ons in de studio. Zometeen hoort u daar weer meer muziek van. Het is vandaag precies 25 jaar geleden... dat de kerncentrale in Tsjernobyl ontplofte. En nog steeds komen er ieder jaar kinderen uit Oekraïne en Wit-Rusland... in de zomer naar ons land om aan te sterken. Het landelijk platform Hulp aan Tsjernobyl-kinderen... coördineert een groot gedeelte van deze reizen. En Johan van Dongen is de voorzitter. Goedenacht. Goedenacht, vrouw. Er komen dus al meer dan 20 jaar Tsjernobyl-kinderen naar ons land. Is dat uh, nog nodig? Uh, ja, vinden wij op zich van wel, anders zouden we dat uh, niet meer doen. <laughs> ja, maar wat doen zij precies als ze hier zijn? De kinderen die komen hier naartoe voor een, een aantal weken, uh, meestal zeven weken, samen met uh, hun juf of meester en uh, een tolk. En die komen dan hier naartoe om uh, ja, uh, hun eigen lesprogramma gewoon normaal te volgen. En daarnaast uh, verblijven ze in gastgezinnen. Ja, want voor de duidelijkheid, wat is dan precies een Tchernobyel kind? Ja, Chernobyl is misschien niet helemaal de juiste naam. Chernobyl uh, is eigenlijk uh, de oorzaak waardoor ze komen. Maar Chernobyl op zich qua plaats ligt in uh, de Oekraïne. En de kinderen die wij bijvoorbeeld hebben uh, komen uit Wit-Rusland. En uh, Wit-Rusland heeft eigenlijk het zwaarst geleden wat betreft uh, ja, de, de straling. Dus dat zijn kinderen die, uh, uh, hoe, hoe, hoe, hoe zal ik het netjes zeggen, uh, mis, mismaakt zijn of, of, of er, erge gezondheidsproblemen hebben? Net uh, vanavond ook uh, op het Belgische zender is er een uitzending geweest ook over mismaakte kinderen. Gemiddeld uh, vinden er wel wat meer uh, misgeboortes en uh, dergelijke plaats. Uh, eigenlijk vanwege het hele Chernobyl gebeuren. Maar die kinderen komen hier in principe niet. Het zijn in principe kinderen die kunnen bijvoorbeeld schildklierproblemen hebben. Uh, kunnen eventueel wat groeiachterstanden hebben. Maar komen echt wel uit het gebied waar zeg maar, de radioactiviteit nog steeds is. Dus ze eten gewoon het voedsel wat daar van het land komt. Omdat ze daar ook gewoon niks anders hebben. En uh, ja, eten de vissen die in de rivier zwemmen. Uh, ja, en op die manier krijgen ze toch uh, radioactiviteit binnen. Is het dan niet eigenlijk heel erg onverstandig dat daar nog mensen wonen? zeg maar echt onbewoonbaar verklaard. Maar ook daar zie je nog steeds uh, dat daar mensen leven. Voornamelijk ouderen die eigenlijk ze hebben van ja, onze toekomst uh, ja, is, er, is er verder niet. We willen gewoon in, uh, op de plek overlijden waar onze voorvaderen ook geleefd hebben. En ja, hebben ook niet altijd de mogelijkheid gehad om te verhuizen. Er zijn wel heel veel kinderen of ook volwassenen net na de ramp verhuisd. Met name ook richting uh, de hoofdstad Minsk. Merkt u nou dat het de kinderen goed doet om een aantal weken in Nederland te verblijven? Ja, uh, ze knappen er sowieso van op. Qua gezondheid is dat heel erg moeilijk te meten. Maar je ziet wel heel duidelijk uh, dat ze veel meer kleur op de wangen gaan krijgen. Ja, ze eten ook een totaal ander voedsel. Uh, uh, ja, de groenten die we hier hebben, het fruit wat we hier hebben, hebben we natuurlijk een overvloed. En dat hebben ze vaak thuis niet. Dus wat dat betreft uh, zie je ze heel duidelijk uh, opknappen. Uh, en nogmaals, qua gezondheid is dat heel moeilijk te meten. Uh, vroeger werd wel gezegd van uh, ze komen hier voor een soort gezondheidsverblijf. Waarbij ook witte bloedlichaampjes zich kunnen herstellen en zo. Maar daar worden toch al door heel veel artsen vraagtekens gesteld. Aan de andere kant ja, zien we ze gewoon wel opleveren. En uh, ik denk dat dat ook het meest positief is. Daarnaast doen ze ook hele andere indruk op. Het is daar een vrij zwaar leven. Uh, je moet je ook voorstellen, het is echt uh, het platteland leven, uh, moerassige gebieden. Uh, uitzichtloosheid vaak voor vader en moeder. Uh, ja, alcohol speelt daar ook een vrij grote rol. Dus ja, dan komen ze hier in gezinnen en worden ja, zeg maar, vol warmte en liefde worden ze opgenomen. En dan zien ze ook een andere manier van gezinsleven. En waar komt uw bevlogenheid en, en uw betrokkenheid bij deze kinderen vandaan? <laughs> ja, je, je, je komt ermee in aanraking uh, op een of andere manier. En uh, ja, dan... dan blijft het hangen. Ja, ik zeg altijd, mijn schoonmoeder heeft ooit uh, kinderen in huis gehad en uh, ja, dat heeft mij op zich geraakt. En op een gegeven moment uh, kom je dan via via in aanrijk met de vraag van, uh, gewoon, zouden jullie ook kinderen op willen nemen in het gezin? Nou, dat hebben we toen ook gedaan. En vanuit het een volgt vaak het ander. Vandaag uh, was Tsjernobyl uh, dus uh, 25 jaar ja. geleden. Hoe heeft u uh, de ramp herdacht vandaag? Nou, ik heb het eigenlijk zaterdag gedaan. Zaterdag hebben uh, wij in Wienersheim in Zwolle, op de hogeschool hebben wij een herdenkingsdag uh, gehad met meerdere organisaties. En daar hebben we ook met elkaar gesproken over van ja, uh, en nu, hoe nu verder? Want de vragen die we hiervoor eigenlijk met elkaar besproken hebben... ja, die komen natuurlijk ook uh, terug van ja, is het echt nog noodzakelijk? En afgelopen zaterdag was er bijvoorbeeld ook een schrijfster, fr uh, Franco Hermons... die heeft een boek ook geschreven over de uh, generatorgeneratie. Dus kinderen die nu zeg maar zo 30, 30 plus zijn... Uh, die eigenlijk opgegroeid zijn met Tsjernobyl. Met uh, en daardoor hun leven ook heel erg beïnvloed zagen. Uh, ja, en als je dan terugvraagt van ja, moeten wij bijvoorbeeld nog hulp verlenen. Die geven ook aan van nee, dat hebben we gewoon heel hard nodig. Wellicht op een andere manier. Maar uh, ja, zij roepen wel ook tegen uh, Nederland van laat ons niet los. Dank u wel Johan van Dongen, uh, voorzitter van het landelijk platform Hulp aan Tsjernobylkinderen. Kinderen. Dank u wel voor de tijd. Bijna 14 minuten over drie. Dit is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. De Graafschap heeft vanaf, vanaf volgend seizoen een nieuwe hoofdtrainer. En die hebben we zometeen aan de telefoon. Maar eerst is het tijd voor onze vijftienjarige jarige verslaggever Rens Gooseling. En deze week is hij bij de kunstbende. Kunstbende. Voor veel mensen is het een bekend fenomeen, want het bestaat al 21 jaar. Ik zal het even kort uitleggen. Het is zo dat creatieve jongeren uh, mee kunnen doen aan een soort van wedstrijd. Dat kan bij hun in de buurt en dat kan zijn in muziek, theater, film, dans, van alles. En als ze daarmee doorkomen, mogen ze naar de landelijke finale. En, je raadt het al... Ik ben op de landelijke finale. Ik ben nu nog binnen, ergens in een klein verrot hokje. Maar ik ga zo direct naar buiten, want ik ga praten met twee van de juryleden hier bij Kunstbende. Je kent ze allebei, namelijk eentje is Babette Labai, de zangcoach bij X-Factor. En het tweede jurylid waar ik mee ga praten, kennen we als jurylid bij So You Think You Can Dance. En als acteur in goede tijden, slechte tijden. Ik heb het over Jan Kooijman. Dus uh, ik ga erheen. Uh, bij We kennen jou vooral van, ja, als zangcoach bij X-Factor... en als de Bettelabij zangschool. Ja, ja. Maar wat doe je nu vandaag hier bij de, bij de kunstbende? Nou, ik ben gevraagd om uh, de uh, gedeelte muziek te gaan uh, jureren. Ja, ja. Maar nu zijn we dus bij de kunstbende. Het is weer een beetje een soort van talentenjacht. Net zoals X-Factor. Maar waar, waar dat rock en rollen... dat je zelf met een beentje moet beginnen en alles... Dat hele stadion, dat is niet meer. Dat wordt allemaal overgeslagen. Vind je dat niet jammer? Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Kijk, die talentenshows, dat wordt nu heel erg gedaan alsof dat nu een hype is. Maar dat is altijd al zo geweest, hè? Er zijn altijd wedstrijden georganiseerd. En dat is ook leuk. En het hele rock'n'roll, waar ik vandaan kom... met in op de biljarttafel staan en in allerlei afgelegen dingen... dat is heel goed voor je ontwikkeling. En dat moet je ook gewoon blijven doen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat alle beentjes die ik tot nu toe heb gezien... dat ook absoluut doen... Nou, geniet even van je wijntje en van het weer en dan uh, veel plezier vandaag. Ja, jij ook. Dankjewel. Hey, Jan Kooijman. Um, we zijn nu op Kunstbende. Het is een groot fenomeen onder jongeren. Maar je zit nu in de jury, maar je bent eigenlijk danser, toch? Ik ben danser, ja. Ja. ja. Maar we kennen jou nou van So You Think You Can Dance, allemaal dingen. Je zit in de jury. Ja. Dans je nog? Ik dans niet meer, nee. Ik ben gepensioneerd. Ja, want ik, ik, ik wilde dus met jou een interview. En toen zei ze, nou, ik weet niet of dat kan, want er zitten allemaal meisjes achter hem aan. We kunnen niet zo... Hij wordt flink beveiligd. Je, word je echt belaagd door van die wijven? <laughs> Is dat zo? Werd dat gezegd? door? Ja. Werd serieus gezegd door um, in ieder geval een van die mensen? Oh. Uh, uh, nou, weet je, kijk is Toch alleen maar leuk en. Uh... staat jouw brievenbus thuis nog? De hele dag de klepper of? <laughs> nee, maar ik heb wel een tuinhek aan laten, aan laten leggen. Ja. Is dat echt serieus daarom? Nu <laughs> moet ik nee zeggen eigenlijk. Maar dat hoeft niet. Uh, nee hoor, ik heb gewoon. Uh, nee, nee, het valt allemaal wel mee. <laughs> maar Jan Kooyman, je, je bent vooral voor ons jong, als jongeren, laat maar zeggen, een, een bekendheid. Dit is Radio 1. Vertel even kort, wie ben je? <laughs> nee, gek. Ik ga hier echt niet zitten. Nee, hoe zou jij Jan Kooyman omschrijven? Hoe zou ik Jan-Korman omschrijven? Als, als je nu een bio zou moeten maken van Jan-Koryman, shoot. Als de vrouwenhunk? Ja, en als jurylid. Ja, toch? Nou, dat is toch geen slechte, slechte omschrijving? Je zou het zelf ook zo doen. Nou, ik zou het vrouwenhunk uh, niet op de eerste plaats zetten. Ik zou zeggen, uh, jurylid en uh, schuine streep, presentator, schuine streep, acteur, schuinstreep, gepensioneerd danser, schuine streep, beroepsidioot, zoiets. Ik zijn normaal gebleven. Is dat zo? Nou, dat moet je... Nou, laat maar. Ja, hè? Wacht even, wacht even. Wat wou je zeggen? Nee, het wordt hem niet. Oké. Hé, Jan man. ik wens je heel veel plezier vandaag. Ja, dank je wel. Jij ook, man. Dat was onze 15-jarige sterverslaggever Rens Gooseling bij de Kunstbende. En volgende week sturen we hem weer ergens anders naartoe. En wat mingelt hij toch lekker goed met de sterren goed, altijd, hè? die Rens. We gaan het hebben over voetbal. Het gonste al een tijdje door de straten van Doetinchem, maar vandaag was eindelijk de kogel door de kerk. Andries Ulderink is vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de Graafschap. Op dit moment is hij nog de coach van Go Ahead Eagles, maar vanaf deze zomer staat hij dus bij de Superboeren op het trainingsveld. En we hebben hem nu aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Nou, als eerste Andries natuurlijk van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan. Heb je al zin in het aankomende seizoen? Ja, daar, daar, daar heb ik enorm veel zin in. Uh, aan de andere kant uh, wacht ons ook nog een uh, leuk toetje in Deventer. We willen ons plaats, plaatsen voor de playoffs en uiteindelijk uh, natuurlijk ook uh, uh, promoveren naar de Eredivisie. Ja, u wilt de boer wel een beetje goed achterlaten, begrijp ik. Ja, dat mogen duidelijk zijn ja. als je daar uh, ruim drie jaar gewerkt hebt. Als je dan uh, zou kunnen afsluiten met een uh, promotie naar de Eredivisie. Ja, dan zou dat natuurlijk uh, vanuit mijn oogpunt uh, uh, perfect zijn. Maar het betekent wel dat u dan straks met de Graafschap tegen uw oude clubje moet spelen. Ja, maar dat, uh, dat heb ik even geverifieerd met de mensen in Deventer. En dat, uh, dat vonden ze niet erg. Dat kunnen ze hebben. Dat kunnen ze wel hebben. En welke van de twee teams is dan het beste, denkt u? Uh, ja, trainen met Van de Graafschap, dat hij net even wat verder dan, dan, dan het <laughs> van Koord. Ja, hoe is het contact ontstaan tussen uh, u en de Graafschap? Ja goed, ik uh, werd uh, vorige week uh, voor het eerst uh, gebeld door de uh, technisch directeur van de Graafschap, Leen Looyen. Ja goed, en vervolgens uh, kwamen er een uh, reeks uh, gesprekken uh, met uh, dit als uitkomst. Ja, want u bent al in het verleden ook al werkzaam geweest bij de jeugdopleiding hè, van die club. Hoe goed, kent u, ja. hoe goed kent u die club nou eigenlijk? Ja, ik ben daar... Uh, ik ben ruim vijf jaar werkzaam geweest als uh, assistenttrainer, hoofdopleidingen, uh, trainer van de belofte. Dus uh, jeugdtrainer, dus ik heb daar eigenlijk al uh, veel technische functies uh, uh, vervuld. Ja, goed, uh, toen ik daar vandaag uh, uh, het stadion binnenliep. Uh, ja, toen heb ik denk ik uh, meer dan de helft van de mensen. Uh, die uh, werkten er toen de tijd ook al. Dus het was. Uh, in die zin veel bekende gezichten. U bent een doetige opvolger van Kalitsic, Wiens contract niet wordt verlengd, maar dit seizoen deed hij het echter best wel goed. Maakt dat de druk voor u uh, nog groter? Nou, goed, het klopt inderdaad dat de graanschappen dit seizoen, en ook voor zo'n buitengewoon goed gepresteerd heeft. Ik vind dat er een hechte collectief op het veld staat. Ook als ze wat minder spelen. En uh, ja goed, dat verhoogt natuurlijk het verwachtingspatroon richting het volgende seizoen. Nou goed, ik, de, wat dat er gaat ligt een aantal mooie uitdagingen. Ik vind dat er een goede selectie staat. Uh, er is ook nog wat ruimte om de selectie te versterken. Uh, dus in die zin uh, kijk ik vol vertrouwen uh, uit naar het nieuwe seizoen. Ja, de, de ploeg staat nu 15e in de eredivisie. Ze zouden misschien nog één plekje kunnen stijgen. Maar wat zijn uw doelen voor volgend jaar? Kan dat hoger worden? Nou ja, goed, de, uh, er zijn een aantal doelen. Hè. Uh, voor mezelf heb ik altijd uh, als doel uh, de, de wedstrijden winnen waar je aan begint. Uh, ja. nou, dat is niet altijd uh, haalbaar. Uh, ja. Kijk, en de, de belangrijkste doelstelling is: de komende twee seizoenen is handhaven in de Eredivisie. Uh, dan hoop de op het nieuwe stadion uh, te betrekken en uh, met, uh, met die gedachte dat dan ook de begroting uh, uiteindelijk omhoog moet gaan. Ja, goed, en dan zou uh, de Gaasborg moeten kunnen concurreren met clubs als. Uh, als NEC, Heraklijs, NAC-Breda, noem alles maar op. Er vertrekken deze zomer een aantal belangrijke spelers. Maakt u zich daar een zorgen over? Um, nou ja, goed, ik, uh, um, ik, ik maak me daar geen zorgen om. Um, ik hoop wel uh, dat er van van een of twee spelers, dat we die alsnog uh, zouden kunnen uh, behouden. Daar ga ik de komende week uh, samen met de technische directeur en de technische staf uh, een ja, verdere inventarisatie uh, maken. Aan de andere kant betekent dat ook dat je uh, ja, nog een aantal mogelijkheden hebt om de selectie te versterken met spelers die ik uh, uh, ja, geschikt acht om ons uh, een stapje verder te helpen. Gaat u dus, go, -head, uh, gaat u go -head Eagles uh, spelers meenemen? Nou goed, in ieder geval uh, uh, niet de, de, de spelers die nog onder contract staan. Mochten er de spelers zijn waar go Eagles niet mee doorgaat, dan behoort dat uh, zeker tot de mogelijkheden. En mocht er dan een speler zijn die nog onder contract staat, ja, dan kan dat uh, alleen maar als uh, de graaf op een... Uh, een transfer som zou betalen. Maar heeft u een verlanglijstje van spelers die u bij de Graafschap zou willen hebben? Ja, ik heb zeker eens wel een, een, een, een verlanglijstje, maar nogmaals, dat, dat is ook een verlanglijstje wat ik uh, zeker eens met de technische staf uh, wil bespreken, want die ja. werkt met de huidige groep. En ik denk dat die heel goed kunnen inschatten uh, wat voor type spelers we nodig hebben om uh, uh, weer een stapje te maken. Oké, okay. nou dat is een duidelijk verhaal. Uh, hartelijk dank en we wensen u veel plezier bij, uh, bij uw nieuwe baan. Hartstikke fijn, en dan uh, krap ik mijn bed erin. Oké, okay. <laughs> dan dank u wel. De Andries Ulderink, een okay, nieuwe hoofdtrainer dankjewel. van de Graafschap. Tot ziens, dag. Zeven minuten voor half vier. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En we hebben iedere week een band of artiestengast... die live bij ons komt spelen. En dat is uh, vannacht de band The Doghouse Roses. Rechtstreeks uit uh, Glasgow, Scotland. En zij gaan het volgende nummer spelen. En het heet Atonement. I was born to this world alone, when I leave that's how I'll go, has the world gone crazy, who is going to save me now? The sinners and the liars Bear their soul to a holy man He will wash the blood Clean up their hands now Bandit road to Jericho. Would you stop and help me as you go? See the look of death upon my face. Could you justify your faith? For all Het gang crazy. Hoe is gy to save me now? <laughs> was, was, uh, Ik twijfelde even of er nog een, uh, een toegift kwam. Maar uh, dit was het thank you. En thank zometeen you. nog een live nummer ja, hierbij, wel een toegift we ja. komen nog een liedje spelen zo meteen. Ja, hierbij nog steeds wakker Nederland. Op Radio 1. Ja, uh, een HAVO-leraar filosofie, een masterstudent Frans... en vanaf vandaag is hij ook de Science Guide student van het jaar. Vandaag werd Simon Verwer gehuldigd door staatssecretaris Halbe Zelstra op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De landelijke studentenvakbonden ISO, LSVB en Science Guide... benoemden Verwer tot student van het academisch jaar... En we hebben nu de trotse titeldrager aan de telefoon. Goedenacht, Simon. Goedendag. Gefeliciteerd met je titel. Dat moet toch bijzonder zijn? Ja, dat is fantastisch. Het is uh, een grote eer. En wat, uh, wat ging er nou door je heen toen je het hoorde? Nou, het was zo dat ik was uitgenodigd voor een interview... Uh, en ik wist niet dat ik genomineerd was. Dus het was een grote verrassing. Je had helemaal nog geen idee? Nee, ik had geen idee, inderdaad. De hoofdredacteur van Science Guide, een online nieuwsmagazine... dat gericht is op vakmensen uit het onderwijs, die zei... En nu komt de quote. Simon Verwer is gewoon het levende symbool van het succes van de eerste initiatieven... die in het hoger onderwijs zijn genomen om hier echt verandering in te brengen. Een student Frans die haar eerste filosofieles geeft... en bij CEL toekomstscenario's helpt ontwerpen. Zulke leraren, daar snakt Nederland naar. Nou, dat lijkt me een groot compliment. Ja, nou, dat is het ook zeker. En ik denk ook dat hij groot gelijk heeft. <laughs> dat Nederland snakt naar meer docenten zoals jij? Nou, naar meer docenten die... Het onderwijs zien als een mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen. Want even voor de duidelijkheid, je studeert Frans. Heb je daarvoor een studie filosofie gedaan? Of, of... Nee. Nee, het is eigenlijk zo dat eerste klas, het programma waar ik uh, uh, onderdeel van was, dat is een traineeship van twee jaar, waarin je voor de klas staat en voor een deel uh, bij, de, bij de bedrijven werkzaam bent. En voor mij was dat Shell, uh, oliemaatschappij. En uh, daarvoor heb ik verschillende masters afgerond, waaronder uh, filosofie en uh, Frans. Maar die heb je al afgerond, je master ja, Frans? Ja, precies. Dus het student zijn was als uh, student van de lerarenopleiding. Want om leraar te worden moet je natuurlijk ook een masterdiploma halen. En in die hoedanigheid heb ik de prijs uh, gekregen. Ja. ja, je hebt die prijs dus vanmiddag gekregen. Je werd gehuldigd door staatssecretaris Holbe Zijlstra. Hoe was, uh, hoe was dat? Ja, dat is natuurlijk heel speciaal om, t, uh, om toegesproken te worden door een bewindspersoon. Hij, uh, hij had mooie woorden voor me en hij was uh, redelijk goed op de hoogte van wat het uh, allemaal behelfde. Dus uh, ik vond uh, dat hij, uh, ja, dat hij uh, de prijs eer aan deed. Wat ga je doen uh, met deze titel? Wat heb je nou precies gewonnen eigenlijk? Ja, wat heb ik gewonnen? Het is vooral uh, de eer, de naam en uh, wat er gebeurt met mensen die deze prijs... Uh, Winnen, zo heb ik vernomen, is dat ze vaak uitgenodigd worden om mee te denken over de toekomst van het onderwijs. En dat is iets waar ik ja, waar ik vaak aan meedoe. Noemen ze een belangrijk punt? Ja, nou, een belangrijk punt voor mij is om jonge talentvolle academici te interesseren om voor de klas te gaan staan, op de middelbare school. Want heel veel jonge mensen die hebben nu toch het gevoel dat als je leraar wordt, dat je dan een keuze maakt die je eigenlijk een soort klooster doet opzoeken. Terwijl dat mijn zin zin totaal niet het geval is. Hoe bedoel je dat? Closer opzoeken? Nou, dat betekent dat je op je 25e ongeveer besluit om leraar te worden... en dat je dat dan 40 jaar lang doet. Dat als je eenmaal ja. leraar bent geworden... dat je dan niet meer ergens anders aan de bak komt. Te doen. Nee, nee. Het is, het is uh, Dat het moeilijk is om na een aantal jaar... nog de stap naar het bedrijfsleven te maken. Maar dat is niet zo, volgens jou? Nou, volgens mij is het zo. Dus ik ben onderdeel van een traineeship, getiteld eerste klas... En dat doet een poging om aan het begin van de loopbaan van een talentvolle academici uh, uh, die mogelijkheid open te houden. Dus door zowel voor de klas te gaan staan als projecten te doen bij grote bedrijven, uh, hou je eigenlijk die optie nog een jaar of vijf uh, open naar allebei de kanten toe. En dat is eigenlijk een win-win situatie, zowel voor die bedrijven als voor uh, het onderwijs. En naar welke kanten neig jij op dit moment? Nou, ik, uh, ik heb ontzettend veel plezier uh, als uh, filosofie-docent op dit moment. Dus ik neig zeker... Uh, nou, ik heb eigenlijk besloten om volgend jaar gewoon les te gaan geven... en te promoveren daarnaast op filosofieonderwijs. Dat is fantastisch dat dat allemaal kan. Maar daarnaast uh, zie ik me zeker over een jaar of vijf, zes... Uh, de kans uh, in het bedrijfsleven zoeken. Hoe oud ben je nu, als ik vragen mag? Ik ben uh, 26. Oké. Okay. En voorlopig nog niet uitgestudeerd, begrijp ik? Nee. Nee, zeker weten ze niet. Nou, dan zeg ik uh, bij deze. Gefeliciteerd en uh, veel succes met alles wat je nog gaat doen. Simon Verwer, ja. uh, die is student van het academisch jaar geworden. Dank je wel. Dank je Het is alweer half vier geweest, dus hoog tijd voor... Het Nieuwsminuutje. En daarvoor is dus aangeschoven de enige echte Anne de Jong. Even rustig in het gras liggen zat er vrijdag in het Vondelpark niet in. Een groep ruilschoppers viel bezoekers van het park lastig. En die gingen daarna ook nog eens uh, uh, ja, met uh, de politie op de vuist. De jongere afdeling van de VVD en de, uh, de JOVD die pleit nu voor een aanpassing van de voetbalwet. Die moet het mogelijk maken om dat schorri morri voortaan uit het park te weren. Dat is de enige manier om te voorkomen dat het Vondelpark verandert in een bunker. En een uur geleden melden we al dat er een grote uitslaande brand in een woning in Budel was. En we beloofden meer informatie zodra we meer zouden weten. Maar de brandweer heeft nog geen uh, details naar buiten gebracht. Hetzelfde geldt voor de grote heidebrand in Sambeek. En uh, ja, we houden u natuurlijk uh, op de hoogte en we houden alles in de gaten. En terwijl u en ik nog echte wakkere Nederlanders zijn, ligt blinde Ed al in zijn bedje. Dat meldt de Telegraaf. De x factor Ster had vanochtend zangles en kreeg daardoor dat hij twee dagen stemrust moet hebben. En dus ligt Ed, zonder vanavond gezongen te hebben, onder de wol. En tot slot werpen we nog even een blik op de Nikkei-index. De graadmeter voor de Japanse beur beurzen opende ruim een procent in de plus. En er zit vooruitgang in. De beurs staat nu op anderhalf procent in het groen. En tot zover... Het Nieuwsminuutje. En volgend uur is er weer een nieuw Nieuwsminuutje. Het voetbalseizoen nadert zijn einde en daarbij komt de finale van de Champions League steeds dichterbij. Eerder vanavond werd de eerste halve finale tussen Schalke 04 en Manchester United gespeeld... waarbij de laatstgenoemde ploeg aan het langste eind trok. Met een 0-2 overwinning in Duitsland heeft de ploeg van trainer Sir Alex Ferguson een goede stap naar de finale gezet. En voor ons heeft sportverslaggever Robert Smit de verrichtingen op het veld in de gaten gehouden. Goedenacht Robert. Een hele goede nacht. Ja, met uh, twee doelpunten, verschil winnen in een uitwedstrijd. Dat lijkt me een uitstekende basis voor het behalen van de finale. Was dat uh, terecht? Ja, dat was meer dan terecht. Uh, Manchester United was van begin af aan echt heer en meester. Het, uh, het liet echt zien dat het erop gebrand is om Europese successen te gaan uh, boeken dit seizoen. En uh, ja, Schalke 04 was natuurlijk uh, de grote verrassing bij de laatste vier van de Champions League. Uh, wist onder andere Inter uit te schakelen vorig, uh, in de vorige ronde. Maar die wist geen moment voet aan de grond te krijgen deze wedstrijd. Nou, hoe verliep de wedstrijd? Ja, dat was redelijk eentonig hoor. Uh, Manchester United uh, zocht uh, voornamelijk de aanval. Uh, terwijl Schalke 04 eigenlijk uh, bezig was om uh, Manchester United vooral af te stoppen. En uh, ja, heel gemakkelijk ging dat zeker niet. Uh, de Schalke 0-4 verdediging, dat was echt ja, een ware gatenkaas. En Manchester United kon daar uh, makkelijk doorheen komen. En uh, het uh, was dan voornamelijk ook te danken aan uh, de uitblinkende doelman Manuel Neuer... Dat het, uh, dat het nog bij 0-2 is gebleven. Ja, Neuer die kiept het dus uh, geweldig tegen Manchester United. De club die zo hard op zoek is naar een opvolger voor, uh, van der Saar. Die gaat inmiddels uh, met pensioen. Is zijn marktwaarde weer wat opgekrikt? Nou, ik uh, denk het wel na vanavond, hoor. Uh, het is absoluut geen geheim dat uh, Neuer wordt begeerd door de Europese topclubs. Uh, Bayern München die wilde hem al halen en uh, Manchester United heeft ook al meerdere keren laten blijken dat ze het wel zien zitten in Neuer. Ja, En vandaag liet hij weer eens zien wat hij in zijn mars heeft. Uh, het leek op zekere momenten wel alsof uh, Manchester United eigenlijk... Uh, ...tegen Neuer aan het spelen was in plaats van tegen Schalke 0-4. Hm. Uh, dus ja, zonder Neuer had het zomaar 0-4 kunnen staan bij rust. Uh, dus hij hield echt wel zo'n ploeg in de race. Maar ja, uiteindelijk mocht het niet baten voor Schalke 0-4... ...want hij kreeg uiteindelijk toch twee doelpunten tegen, helaas voor hem. Ja. Ja, het zat er al, wel de hele wedstrijd aan te komen hoor. Uh, maar uiteindelijk moest Noyer na ruim een uur spelen toch capituleren. Uh, een, een steekpas van Wayne Rooney was een hele mooie bal. Uh, ja, was uiteindelijk uh, uh, ja, een goede gelegenheid voor Ryan Giggs om de openingstreffer te maken. Ja, drie minuten later was het al helemaal klaar. Uh, toen scoorde Rooney uh, de 2-0. En uh, ja, was de wedstrijd toch wel aardig gespeeld. En het was echt volledig terecht hoor. Een mooie beloning voor Manchester United. Uh, ze speelden fris en uh, lieten de hele wedstrijd echt zien dat ze, dat ze graag wilden scoren. En dat uh, betaalde zich uiteindelijk ook uit. En volgende week woensdag is de return op uh, Old Trafford. Is het nog wel de moeite waard om daarnaar te gaan kijken, naar die wedstrijd? Nou ja, ik denk dat Manchester United inmiddels al met uh, anderhalf been in de finale van de Champions League staat. Uh, maar je, ja, je weet het maar nooit. Uh, Schalke 04 kreeg het uh, in de kwartfinale toch voor elkaar om uh, in Milan uh, bij Internationale met uh, 2-5 te winnen. Ja, en dat is toch niet niks. Uh, Inter had vorig jaar nog uh, de Champions League gewonnen, dus uh, dat is geen misselijke ploeg. En ja, het, het gekke van Schalke 04 is dat het een uh, redelijk onvoorspelbare ploeg is hoor. Dat uh, het, uh, ja, het, het wil, de ene week wil het echt ontzettend uitblinken en de andere week uh, ja, wil, wil er echt helemaal niks lukken bij die club. En uh, ja, wat betreft Manchester United, onderschatting zal volgende week denk ik wel de grootste uh, vijand zijn voor die ploeg. Uh, ik, maar toch denk ik, als ik, nou, als ik, als ik afga op het uh, spel van vanavond, denk ik dat Manchester United uh, zonder enkel probleem de finale gaat halen. En dat zou dan dus betekenen dat, uh, om, er komt die vaderlandsliefde weer om de hoek kijken, dat Van de Sar uh, in zijn laatste seizoen als professional toch de Champions League weer kan winnen. Ja, hij is uh, heel erg goed op weg. Uh, hij pakte nog een, uh, een leuk record uh, vanavond. Uh, hij hield namelijk voor de vijftigste keer in 98 wedstrijden uh, zijn doels in de Champions League. En uh, heeft daarmee een, een leuk recordje te pakken. Nou, die uh, kan hij mooi, uh, mooi in z, in z, op zijn lijstje zetten. En uh, ja die wel een beetje snel kan rekenen. We hebben het al eerder over gehad, maar Van der Sar die, die gaat als hij de finale gaat halen en hij speelt de aankomende halve finale en dan die eventuele finale gaat hij zijn honderdste Champions League duel dan spelen. En uh, ja, dan, dat, ja, dat is natuurlijk wel een schitterend einde van zijn carrière. Het lijkt er echt op als... Uh, Alsof zijn carrière met een uh, hoge piek gaat eindigen. Want de landstitel is uh, binnen handbereik. En uh, ja, de finale van de Champions League. Uh, ja, het, het, het, lijkt niet meer, het lijkt er niet op dat de Manchester United die nog gaat uh, ontlopen. Oké. Okay. Uh, morgenavond dus. Die andere halve finale. Welke ploegen staan daarin? Uh, morgen ja, staat de derde El Classico op het programma. Dan spelen Real Madrid en Barcelona opnieuw tegen elkaar. Oké, okay, mooie wedstrijd zal dat worden. We wensen je veel plezier bij het kijken daarnaar. En dankjewel voor dit moment, onze sportverslaggever Robert Smit. Geen dank. Casper, heb jij uh, nog een Hives? Um, Hives-account? Nee, die heb ik niet meer. Heb jij een LinkedIn? Die heb ik wel. Dat is een soort professionele Hives. Jazeker. En Twitter heb jij natuurlijk. Jazeker. En uh, heb je nog meer? Uh, Facebook. Facebook. Ja, Facebook en... Uh, ik zit het heel hard te denken. Een cu 2 account Nee, dat nee, heb ik wel ooit gehad, maar dat ja. is echt twaalf uh, jaar geleden. Zouden die vanzelf verwijderd worden? Ik heb geen idee, sta daar nog dan met mijn 16-jarige hoofd. De, de brie is er in je hand. <laughs> dat dat, dat, uh, dat Stond toen nog niet. Nee, precies. Nee, ik vraag het allemaal omdat wij in Nederland zijn wereldkampioen... social media networking. Mm -hmm. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Dus ik zou zeker blijven luisteren. Maar we gaan eerst naar onze huiscomedians... Stefan Pop en Herman Otten. Bij ons in de studio Hans Lieberg. Hans, uh, welkom. Dankjewel. Hans Lieberg, al jaren sta jij bekend dat jij uh, nummers transformeert naar uh, klassieke, klassieke stukken. Ja. Dat is, daar heb jij hele theatershows omheen gebouwd. Ja, ja een stuk of acht al. En uh, dat gaat nooit vervelen. Nee, nooit. Nee, ik, ik bedenk steeds wat nieuws. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. En nu, nu stond jij laatst weer een, een tijd in uh, Carré. Ja. Uitverkocht, hoor avonden uitverkocht. Nou, nou. Emmy heb je gewonnen? Alles, ja. Ja, en mensen zien jouw trucje, die doorzien ze niet. Nee, maar het is niet echt een trucje. Het nou. Is, het, nou, ik vernieuw me wel steeds. Het is nou, steeds met andere nummers. Uh, Wat dan? Nou, bijvoorbeeld... Uh, ik, ik kan een stukje laten horen als je dat wil. Doe dan do, uh, good to go. Een stukje happy, happy hardcore. hardcore. Happy, happy hardcore, hardcore. Dat kan goed. je nooit. Okay. Kan nooit. Dat okay. kan, je, dat kan niet. Dat kan niet. Glet op. Ja, dit is heb happy hardcore. Hmm. En jullie overgaan? Nee, wacht, wacht, wacht even. Doe, nee. doe, nee, doe, nee, doe, doe dan. Nee, wacht even. Doe dan. Let op, komt-ie. Let op. Als er oh ja. niks is, nou. Ja, maar, maar. is er let op, De? Ja, dit is een toevalstreffer. Nee, dit is geen toevalstreffer. Zeker, dit, dit, dit, dit, uh, dit wist je al van tevoren. Nee, dit is nee. Van, nee. Nou, oké, oké. Is er een ander nummer? Nee, ik zeg zo'n ander nummer, oké, okay, is goed. Andere uh, Hermes Houseband met I Will Survive. Ja, is goed. Komt-ie. Let op. Dan. Let op, Ja. Dan, dan. Dit oh, oh, oh. is inderdaad Hermanshuis bent. Ja, oké. Okay. En dan ga ik denken, dan ga ik denken, dan ga ik denken. Ja. Wat past bij? Op? Wat past ja. je bij? Let op. Komt ie Let op. Eén, twee, drie, vier. Allebei. Ah, ja. ja en, ik, ik, maar nu begin ik je een beetje te doorzien. Nee. Ik, hoezo? Dit, doe, doe dan maar volumia. Ja. Volumia, ja, Komt die? Ja? ja. Mooi ja. introtje. Oké. Okay. Zijn we weer? Ja, hey, maar uh, ik, ik heb nu het gevoel dat je het met ieder nummer kan nee, doen. Doe maar je favoriete nummer: Favori uh, Calling Mr. Veen. Komt ie? Let uh. op. Voila! Ja, Hans Nieberg, dit is gewoon elke keer dezelfde muziek. Elke keer hetzelfde. Oké, okay, dan doe ik het gewoon met de televisieseries. Ja, let dat op. Dit kennen we allemaal. Goeie tijd en tijden. Je vermoedt nog helemaal niks. Je denkt goede tijden slechte tijden. En Diep Dief gewoon op, Hans! Wat een kankermuziek is dit! Je doet elke keer hetzelfde, gewoon. De hele tijd. Elke keer weer. Ik snap niet dat mensen een kaartje betalen... om naar dit soort shit te komen kijken, man. Wat gaat je telefoon aan? Nou? U hoorde onze muzikale huiscomedian Stefan Pop en Herman Otten. Hierbij nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En het is inmiddels elf minuten over half vier. We zijn weer eens wereldkampioen, Casper. Gefeliciteerd. Ja, jij ook van harte. Ja, Nederland mag worden gezien als het epicentrum van het sociaal netwerken via internet. We hebben het hoogste percentage twitteraars. En we zijn ook nummer 1 als het gaat om het gebruiken van LinkedIn. Volgens uh, Comsource, een bedrijf dat metingen doet op het internet... maakt vrijwel iedere Nederlander gebruik van online sociaal netwerken. En wie ons hier uh, meer over kan vertellen is Andreas Udo de Haas. Hij is redacteur bij Webwereld. Goedemorgen, Andreas. Goeienacht. Wat, uh, wat vinden Nederlanders nou zo interessant aan social networking? Ja, dus, het uh, is heel opmerkelijk. Op zich was het wel belangrijk bekend dat, uh, dat we van alle handen deden... met, met online uh, tools en, en uh, software diensten enzovoort. Maar inderdaad, die, uh, die social media die, uh, die springen er wel uit. En dan voornamelijk uh, Twitter en, uh, en LinkedIn. Kijk, ja, Hives is, uh, is ook nog het grootste in, in Nederland. Uh, groter dan Facebook. Dat is op zich ook opmerkelijk. Maar uh, ja, God, dat, dat, dat, dat uh, we zijn echt wereldkampioen, zitten. Uh, maar... hoe, komt, hoe komt dat dat wij als klein Nederlandje... Echt van de hele wereld, zeg maar, relatief gezien, het meeste dat soort dingen doen? Ja, dit, nou goed, ik denk dat je sowieso. Uh, kijk, er zijn natuurlijk hele verschillende diensten. Kijk, LinkedIn is echt voor uh, veel meer werk gerelateerd. Daar zitten mensen natuurlijk hun cv op. En uh, daar, daar zoeken ze naar, uh, naar collega's, naar andere interessante bedrijven of wat dan ook om daar uh, een baan of, of contacten op te doen. Uh, ja, God, hij is natuurlijk heeft een hele. Heel het is echt een traditioneel Nederlands uh, sociaal netwerk. Uh, komt, van, komt, van, van, komt van ver en is nog steeds sterk. Met een, met een brede doelgroep. Uh, ja, Facebook is natuurlijk gewoon wereldwijd. Echt extreem uh, hard gegroeid de laatste jaren. En, en, ja, en Twitter is zo'n uh, ja, heel apart fenomeen. Dus het, ik, ik weet niet of je het voor allemaal. Uh, kijk, LinkedIn uh, bijna is puberpopulair. En Twitter. Voor Twitter zijn er al een aantal verklaringen. Mm -hmm. dat, uh, dat, ik heb ook wel een beetje zelf rondgevraagd. Op Twitter uiteraard, van mm -hmm. uh, ja, hoe kan dat nou, weet je wel, ja, we zien die cijfers, maar uh, waarom? Uh, en, en nou goed, er komen een aantal uh, interessante uh, uh, verklaringen voor en echt de enige waarvan je van zegt van nou dat, dat is ja, toch wel typisch Nederlands of in de zin van dat is in Nederland heel erg aangeslagen, dat is die koppeling met, met andere media en dan specifiek met tv. En uh, je, kan, je kan gewoon bijna geen, uh, geen tv-programma meer aanzetten of je ziet onderin wel een hashtag uh, in beeld komen. Ja, dvd dus een voor een soort... de wereld draait door bijvoorbeeld. Dat zie je <laughs> precies, Het is een soort wisselwerking tussen tv-programma's en, en twitter. En, en mensen... radio hè, je kan bij ons ook reageren met het uh, redactie WNL of de hashtag <laughs> WNL. Ja, nee dat klopt, dat, dus, dus het geldt voor andere media, maar ik denk specifiek wel voor, voor tv, mensen hangen voor die buis. Hij zit ondertussen op een smartphone of op een laptop. of met een tablet, uh, iPad of wat dan ook. Uh, een beetje mee te twitteren. Dus dat is. Een, en een combinatie met de ABN'ers ers die, die dat ook al vroeg zijn gaan doen. Zodat je, je krijgt fans die. die, die beroemdheden. of, of nou politie zijn of, of popster of wat dan ook. gaan volgen. Uh, dat is een tweede ding. Ja, en ja, goed. Je kan ook zeggen van, dat het zit in een Nederlandse volksaard. We hebben overal een, een, een luide. mening over die we willen verkondigen. En uh, dat, dat doen we dan ook uh, graag en veel. Ja. Een beetje, ja, gewoon een beetje ouwe hoeren en je mening verkondigen tegen iedereen die het maar uh, wil of niet wil horen. Ben je zelf een actieve twitteraar? Uh, ja, wat is actief? Hoe, ja, hoeveel mensen volg daar, je? <laughs> ik denk dat ik daar wel bij hoor. Hoeveel mensen volg je? Ik volg, uh, even kijken... Ja, ja ik, Je weet het oh, niet uit je hoofd, dat, ah, ah, dat zegt dan wel weer iets. Ja, ik volg uh, ruim 200 mensen. Oh, nou, Dan ben je nog selectief. En hoeveel volgers heb je? Ik heb uh, ruim 400 volgers. Kijk. Kijk, en jij Erik? Ik heb er ruim 200 volgers. Kijk. Jullie kunnen mij volgen op Erik Nusselder. Jullie kunnen mij er weer niet volgen, maar wel @RedactieWNL WNL of de hashtag uh, WNL. Uh, denk je dat we volgend jaar nog steeds uh, wereldkampioen twitteren zullen zijn? Uh, dat kan heel goed. Ja, dan denk zeggen, dat het er op een goed moment uit. Kijk, in absolute getallen vallen we natuurlijk sowieso weg bij andere landen. We, zitten, we worden op de voet gevolgd door de landen als Brazilië en, uh, en, en Indonesië. En die zitten dus qua percentage zitten die vlak bij Nederland. Maar daar heb je dus inderdaad over in absolute getallen, dus gewoon over, over weet ik veel, 50 of 100 miljoen Twitteraars die daar gewoon uh, dag in dag uit uh, met elkaar aan het tweeten zijn. Um, ik denk wel dat, dat, dat we voorlopig wel in ieder geval in de bovenste regionen met, uh, met dergelijke diensten meedoen. Okay. ik ben benieuwd. Nou, hartelijk dank in ieder geval voor je uitleg uh, voor dit moment. Dankjewel, Andreas Udo De Haas van uh, Webwereld. Dankjewel. Graag gedaan. En u kunt dus allemaal daar uh, toevoegen als uh, Twitter-vriendje. Ja, Een minuut moet dat nou zo? Nou, ja, het, het, het, het, het, het kan, het is toch nou, wel? Zijn er denk je de mensen in Nederland die mij per se willen volgen? Dan? Nou, dat zullen we zien de komende minuten. Uh, heel veel meningen over tv-programma's. Ja, en die ventileer en, je nee. ook wel? Nee, dat dus vind ik echt een beetje stom. Maar ja. ik, wel, als ik, ik zat eens in het park en dan ga ik maar een foto maken van het park. Jij als bekende, Nederland, bekende Nederlander moet natuurlijk ook een beetje voorzichtig zijn... voordat ja. je op lange tenen van anderen trapt. Maar je ja, hebt bijvoorbeeld als ik dan in het park zit... ...dat mensen dus weten dat ik daar ben, dat ze dan mij kunnen opzoeken. Ja, wat een gezelligheid. Gezelligheid kent <lacht> geen tijd of toch wel... ...want het is alweer 14 minuten voor 4 bij Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En bij ons in de studio zit nog steeds de band Doghouse Roses... En ze gaan hun laatste nummer van vanavond spelen, van vannacht. En dat is Pilgrim's Tale. Old memories and shaken hands are not without the child. But they don't have the warmth of your arms. Long winters and empty rooms are all I've come to own as I lose myself. At the crossing of roads, voices calling me. But it's getting harder to hear. When will these shackles fall away? All of the maps in the Getting harder to breathe as these days turn to years. Dankjewel. Well. Zo komt er opeens <laughs> een woordje Nederlands uit. Pilgrim's tale van de band Doghouse Roses. Thank you very much for being here with us. Uh, at the previous, previous hour, you played uh, a song which is featured on the uh, CD Traditionals, which is a compilation CD of uh, different artists singing traditional songs. How did you uh, uh, wind up on that CD? <laughs> yeah. Well, um, get involved? Well, our friend and um, booking agent Matthijs van Tefen um, runs the project Under in um, which it's in association with. It's a, it's a project that was it's a combination of in a cabin with and Under in Um And so that's how we became involved through um, knowing Matthijs. Um, and we headed over for a weekend and uh, had a great time. Okay. Okay. Ja, we hebben het dus over het, het album Traditionals, een, uh, een Nederlands compilatiealbum met verschillende artiesten erop, zoals uh, Bertolf en uh, Tim Knol en dus ook uh, Doghouse Roses. En daar zijn ze mee uh, uh, terechtgekomen via onder invloed ja. en uh, een weekendje langs geweest en zo is het allemaal goed gekomen. Um, so was it just a, a question of uh, putting one of your songs on that album or choosing one or did you have a play a specific song for that album yeah, it wasn't one of our songs it was one that we knew and knew of but we hadn't uh, played it and it was suggested that it might be a song for us to try and the whole album is really about a collaboration uh, it's just us two on that one song the way it worked out but people were just dropping in and out of each other's songs and it was all done live completely live one or two takes and it was a lot of fun it was so yeah that that wasn't the song we had in our set at, at the time but No. Do, And do you play uh, covers more often um if we do play covers um it's music that's re directly related to our influences or you know somehow it, you know it associates itself with our music you know um so whilst we listen to a, a lot of different music um we're not necessarily um, going to cover all of that That music it has to come from the same sort of place, but we do play a lot of traditional music anyway. So. Or it's something interesting. Yeah. Our next thing we, we wanted to do a whole uh, a whole EP of songs written in 1984, so we could call <laughs> the album 1984. So wow, that's a good uh, good. Uh, how do you say building year? 1984. Yeah. It's a reference to the book of uh, George we Orwell. Thinking. Yeah. Yeah. It's yeah. uh, no, uh, ah, it yeah. a. We mustn't do that. It is a CD full with uh, full met covers, so. Dus, er werd er eentje voor hen uitgezocht, die ze zei, waarvan men zei, misschien is het wel iets voor jullie. En het is vooral een cd vol met uh, samenwerkingen, uh, mensen die in en uit vallen bij uh, sessies. En uh, zo is dat album tot stand gekomen. En die ligt uh, vanaf deze week in de winkel. Ah, goed, Mag ik je het zeggen, ik er nog even bij zich. So, let's also talk about your second album. It's called This Broken Key. Yes. Uh, how did it turn out? Um, well, as in the name. Where yeah. did we get the name from? Well... That was from one of the songs... It's a line in one of the songs, but also when we were on tour in Ireland, in a city called Cork in the south of Ireland, um, we were walking along the street and I found a broken key on the street, which is the same key that's in the photograph on the uh, front cover. Um, and so it all just kind of slotted into place like that. And, uh, you know, a key, obviously, is like an answer to something. You know, it opens something and moves you on to the next stage. Um... So a broken key is like half an answer. So that's kind of what it was. Oh, half an about. answer. Is yeah. that like something... You, it's like kind of you know the answer, because you have the key, but it doesn't quite work. So it's it's Doe like most uh, problems in life, you know. You always know what the answer is to solve the problem. But yeah. whether you can actually follow it through and, and solve it, is another matter altogether. Right. So we hebben het over een, een tweede album, This Broken Key heet dat. En het is eigenlijk vernoemd naar een moment dat zij... Uh, een gebroken sleutel op de grond vond. En een gebroken sleutel is een soort van half antwoord op een, op een vraag. Je Mooi. hebt er net niks aan eigenlijk. Een mooie metafoor. Yeah. Uh, Your uh, this week touring in the Netherlands. Has, uh, the, neth neth uh, has the Dutch <laughs> audience been hospitable to you? Very much so, and they always are. Um, everybody always looks after us extremely well. Including tonight, people getting us coffee, which has been <laughs> sorely needed. That's the least we can do. <laughs> and waar uh, uh, Where are you playing? Uh, the rest of this week, we still have two shows left. Um, tomorrow, or well, tonight actually, um, we're playing in uh, Deventer at the Burgerwees House. Burgerwees House in Burger Deventer. <laughs> Sorry. The um, <laughs> and then on Thursday, we play a house concert in Groningen. All right, that's Groningen for the mensen thuis. And do you also have a website where people can check you out? Yes, we do. It's um, Doghouse Roses. Com, uh, org sorry, dot org. And we also, we're also on Facebook, like oh, right. everybody is these days. And all the social well. media. okay Dus doghouseroses.org uh, voor meer informatie over deze fantastische band. Uh, thank you very much for being here. Thank uh, you for having thank us. You very In much the middle of the us. night. Oh no, it's been fun. <laughs> <Paul> and, uh, <laughs> have a safe trip, wherever and you're going. En nog even de namen Paul Tosker en... Iona McDonald, dat hadden we nog niet genoemd. Uh, thank you for being here tonight. Dank u wel. Vijf minuten voor vier. Onze columnist Diederik van Zessen was vanmiddag weer eens lekker aan het brainstormen over zijn nieuwe column... toen hij opeens hoorde dat Linda de Mol was verkozen tot de ultieme Nederlander. Komt-ie! Stel, je werkte als marketingmanager bij 100% NL. Het marktandeel van je radiozender schommelt al sinds jaar en dag rond hetzelfde percentage van 4%. En laten we eerlijk zijn, dat is met de naam als 100% NL toch behoorlijk lullig. En dus beleg je een vergadering, alle marketingboys bij elkaar, voeten op tafel, biertje erbij, wat nootjes. Schatje, ik ben wat later, ik zit nog even op de zaak. Enige punt op de agenda: we hebben publiciteit nodig. Maakt niet uit hoe. En oh ja, je noemt het geen vergadering, maar een brainstorm, een out-of-the-box brainstorm. Laat je creativiteit lekker gaan. De eerste ideeën vliegen over tafel. Je legt het nog één keer uit. Nee, het maakt geen flikker uit wat we doen, als het maar aandacht oplevert. Nee, het hoeft niet op de radio te zijn. Nee, geen NL Top 100 uitzenden, geen glazen huis op de Dam. Dat is veel te veel moeite allemaal. Dat Rode Kruis, dat helpt zichzelf wel. En Warchild? Ha, Warchild. Goeie doelen mijn reet. Voor niks gaat de zon op en de marketingpot van 100 NL is al een paar maanden leeg. Nee, het moet een verkiezing worden. Dat bekt altijd lekker in een persbericht. Er is toch niemand die checkt hoe de winnaar is verkozen. Een lekkere, simpele website erbij, wat spotjes... en dan hebben die dj's ook een keer wat om over te lullen. Nee, geen verkiezing over muziek. Want 100% NL draait dan wel om de muziek... maar er zit geen persdienst op te wachten. Weet je wat we doen? We gaan uit van ons Nederlandse imago. Lekker hip, oranje. Ik hou van Holland, je weet wel. Gewoon inspelen op dat nationalisme van Jan Modaal. Vlak voor de Koning in een dag, 4 en 5 mei. Vind je dat geen lekker idee? Zijn er nog pinda's trouwens? En dan kiezen we de Nederlander van het jaar. Shit, dat bestaat al. Uh, de ultieme Nederlander, is dat wat? En dan laten we Linda de Mol winnen. Die zegt toch altijd wel wat leuks. Die kan het echt niet maken om te zeggen... flikker op met je kutverkiezing. Want ja, Linda is van ons allemaal. Werden dat ze er allemaal flink op gaan duiken? Ja hoor, AD, Telegraaf, die smullen hiervan. Ja, dit is het echt helemaal. En Bert van Marwijk die eindigt dan op de tweede plek... want die is dat wel gewend. En daar kunnen we nog een leuk grapje over maken in het persbericht ook. Zou Veronica Magazine misschien zin hebben in een samenwerking? Wacht, ik bel ze even. Ja hoor, die doen ook mee. Toch weer een paar k aan mediawaarde ingekopt. Oké okay, jongens, goede sessie. Biertje nog allemaal. Op naar het 100% marktaandeel. Ach, Diederik is gewoon een beetje jaloers op 100%NL. NL. Ja, en hij is zelf ook niet de grootste Nederlander ooit, volgens mij. Nee, maar kan, uh, het kan nog komen. Misschien ja. uh, volgend jaar. Een paar goede columns schrijven en wie weet uh, tik je hem zo binnen. Over een andere hele grote Nederlander gesproken. Die is uh, zojuist bij ons in de studio aangekomen. Pas jij nachtegaal van nu al wakker Nederland zometeen na vier uur op Radio 1. Wat hebben jullie vannacht? We hebben natuurlijk weer van alles. Van het vannacht... verre buitenland tot vlak om de hoek. Uh, het verre buitenland is in dit geval uh, Heerenveen. Nee, dat is een flauw nee, het is heel ja. buitenland, is, uh, We gaan het ook over Heerenveen hebben hoor, daar niet van. Maar vooral over Tsjernobyl, uh, waar jullie net ook aandacht aan hebben besteed. Eventjes. Eventjes. Uh, kunnen. kunnen. Ja. We gaan het er ook nog even over hebben, omdat het uh, uh, vandaag 25 jaar geleden is. En wij kijken ook even terug. Uh, verder gaan we het hebben over slavernij. En dan denk je bij slavernij waarschijnlijk aan de katoenvelden in Amerika bijvoorbeeld. Uh, maar we hebben het ook in Nederland gehad, schijnbaar. In Utrecht om precies te zijn. Uh, hoe dat precies zit, dat hoor je ook straks in uh, Wakker Nederland. En we kijken vooruit naar de voetbalwedstrijd van uh, later vanavond. Uh, El Clasico Real Madrid tegen uh, FC Barcelona. Daar zit ik me wel op te verheugen. Ja, op ja, de voetbalwedstrijd of dat we het erover gaan hebben. Ik, Allebei natuurlijk. Ik ga eerst lekker voorbeschouwen, dat vind ik ook zo fijn van voetbal. Ja? Dat je urenlang voor kan beschouwen en daarna gaan we lekker kijken. En dan nabeschouwen en tussenbeschouwen. Een beetje Ja. Nee, ik, ik begrijp het. Oh, en we hebben ook nieuwe rebrietjes. Want het is de licht vernieuwde vorm van Nu Al Wakker ah, Nederland. de licht vernieuwde vorm. Ja, dus we hebben een nieuw ook, jasje. Uh, allemaal nieuwe rebrietjes. Ik dat dacht dat het straks... een mooi jasje heb, ja. Ja, het is een uh, nieuw jasje. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel, te gaan. Straks na vieren. Dus Nu Al Wakker Nederland, jij samen met Cameron Oela. En dat betekent dat het er voor ons weer op zit. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, tot volgende week bij een nieuwe aflevering. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch.